Nick op Ganymedes. Een hoorspelserie van Henk van Kerkwek. Regie, Ad Leukle. Het is 2177 in de nog steeds christelijke jaartelling. Eindelijk is de mensheid uitgezwermd. Ruimteschepen, een vloot van kunstmatige manen zijn op weg naar de sterren. Het hele zonnestelsel wordt gebruikt. Mensen leven op de maan op Mars... Venus wordt apart gehouden voor experimenten. Van de verder afgelegen planeten worden behalve in het geval van Pluto de manen bewoond. De kolonisatie gaat naar voorbeeld van Ganymedes, een van de grootste manen van Jupiter. Het groene Ganymedes met zijn eindeloze grasvelden, zijn lage struiken, zijn afgevlakte bemoste heuvels. Ganymedes. Ervan wordt gezegd dat er meer tinten groen te vinden zijn dan in het oude Ierland. Ga niet medes, waar de ongeveer 5 miljoen bewoners hun dagelijkse bezigheden verrichten onder het net van om deze Jupitermaan draaiende kunstzonne. Herhaling. Waarop werken onze kunstzonnekinderen? Uh, Juist op kernfusie. En welk belangrijk element wordt daarbij gebruikt? Ja, Precies, waterstof. En waterstof schrijf je als H met een klein eentje linksboven en een klein eentje links Manja, ja, hou daar mee op. Ja, juf. Nou je toch zo geestig bent, Manja, herhaal jij eens even hoe we het symbool van het element waterstof weergeven. Uh, hoofd en de H, Juf, met linksboven een klein eentje en linksonder een klein eentje. Ja. David, let jij ook op. En nu de laatste herhaling. Onze kunstzonnen werken op kernfusie. Het belangrijkste element aan deze waterstof. En wat houdt de gloeiende waterstof bij elkaar? Is het elektromagnetische velden. Antiswaar schilder, juf. Ja, antiswaar Wat zijn elektromagnetische velden, juf? Ja, dat uh, ben ik even vergeten. Uh, we gaan nu zingen. met ja, het antidraagkrachtsschild. Een anti-zwaartekrachtschild. Een draagschild, kind. Kom je daar nou bij? Van een schildpad zeker? Daarom kom je altijd zo laat op school. Man, je komt niet kapot niet, maar man, je komt per schildpad. Nee, ja, ja. Ja. Hoe neem ik zo'n anti-zwaartekrachtschild nou? Dat krijg je volgend jaar. We gaan nu zingen. Doe jij ook mee, David? Ons mooie lied... Het eeuwig groene Ganymedes. Hey, hoe kan het, Ganymedes nou eeuwig groen zijn als we hier pas 150 jaar wonen? Eeuwig is toch veel langer? Oh, dat is goed. Ja, daar is een lied voor, man. Ja. In een lied, net als in het leven, zijn wel eens meer dingen onlogisch. Nou, waar is mijn stem voor? Ik vergeet, ik vergeet altijd waar ik mijn stem voor Waarom gebruikt u de toongenerator niet? He, dat enge ding, ik ben even vergeten hoe die werkt. Aller, dankzij. Ja, allemaal? Dat deed ik hier. Nou, ik zing de eerste regel. Ons mooie groene van de meester. Ik je. Nou, allemaal. Ja, jij ook, David. Ons <tom> oh, mooie. So. Het is het jaar 176 in de jaartelling die alle andere tellingen moet vervangen. 176 jaar na de ontdekking van het ringprincipe. De grote omkeer. De biologische revolutie. Mensen sterven niet meer van ouderdom. Mensen worden elke twintig jaar vernieuwd. De cellen doorgespoeld, het lichaam verjongd. Iedere twintig jaar is een ring... De gevolgen van de toepassing der ringcyclus worden geregeld in de wet op de ring. Belangrijke onderdelen uit de wet zijn... 1. Het toezicht op de ringinrichtingen waar de verjongingscabines staan opgesteld. 2. Beperkende voorwaarden ten aanzien van de mogelijkheden tot de als verbouwing bekendstaande zelfveranderingen. Of de ingreep nu betreft het aanbrengen van gewensten of het verwijderen van ongewenste eigenschappen in temperament, karakter of intelligentie, dan wel orgaanherregulatie in de ruimste zin van het woord. En 3. de bindende dwang tot verplaatsing voor een ieder die twee ringen op een planeet, maan, asteroïde of anders dan door mensenhand vervaardigd ruimtelichaam heeft doorgebracht. Op de dwang tot verplaatsing is geen uitzondering mogelijk. ja! Oh, yeah. Het is de wet, David. Als iemand hier veertig jaar geweest is, moet ze weg. Begrijp je dat, David? Ja papa. Het is de wet op de ring, David. Ja papa. Na twee ringen is geen uitzondering mogelijk. Ook niet als je erg veel van iemand houdt. David, ik kijk naar je. Ook niet als je erg veel van iemand houdt. David, je laat me voor gek staan. Ik zeg, nou, je kijkt hier zijn nog niet mee. Er is geen uitzondering mogelijk. Ah, kinderen, stop maar. Ze moet weg, David. David. Begrijp je dat? David. Ze moet weg. Ja, juf. Weet je eigenlijk wel welk liedje we zongen? Kom jij maar eens even voor de klas. Laat maar eens horen of je weet dat we zongen. Juf. Yes. Manja, ik heb nog geen tijd voor je vervelende Vraag ik ben nu wat David is. Ja, maar het gaat over David. David heeft zelf een mond. Als ik zo zeggen, kan hij dat doen. Ja, maar juf. Uh, David, komt er nog wat van. David en ik wonen in dezelfde koepel. David, ik wacht op je. David denkt aan zijn moeder. Manja! Davids moeder gaat weg. Ze is in de verjongingsinrichting voor de tweede ring hier. Nou, mag ze niet langer op gaan die medes blijven. Oh. Ja, nee, David. Oh, ja, dat was ik even vergeten. Ze had beter een kind in de eerste ring kunnen krijgen. Had ze niet weggehoeven, nou dan had je pas zelf. Nou, het... Niet zo weefneuzig nog, aan Het is toch zo. Het leven gaat wel eens anders dan je wilt. Oh, mijn moeder vindt kinderen krijgen altijd leuk. zoals ze in de tweede ring ook wel zo blijven. Maar, maar ze zou ons meenemen. Daar weet je niks van. Oh. oh, rustig daar. Jullie zitten in mijn klas, niet in een vergaderzaal. Ja, ga verder met ons lied. En nu doe jij ook mee, hè, David. Zing, zingen help, hè? Zingen verwarmt van binnen. Nee. Nou, samen met mij dan. Ons mooie groene ganimedis... Groene ganimedis is vergif. <lacht> Over stuipendrand zingen we toch niet, David. Groene de is vergif. Mijn moeder zegt dat het haar van binnen verwarmt. Mijn vader toonde aan dat het vergif was. Hij heeft precies uitgevonden hoeveel alcohol in Groene ganimedis zat. In zijn werkplaats. Mijn vader is natuurkundige. Zijn moeder is altijd dronken. Oh, Daar weet jij niks van. Je koepel? niet eens in onze koppel. Ah, oh, maar als je verjongd wordt... En ze was als een zatte hond onder de grond. Oh, oh, luister nou. Voor je verjongd Hartstikke wordt, Voor je de verjongingscabine van een ring in de ingaat? gaat... mag je zeggen of je iets verbouwd wil hebben. Als je nou een vervelende karaktertrek hebt... of een nare neiging, een vorm van verslaving... Ja, dan zijn ze heel makkelijk. Maar als je uiterlijk je niet bevalt, als je er ook eens een keer leuk en aantrekkelijk uit zou willen zien... dan ze over je heen met hun grote voeten, hun afschuwelijke e eeltvoeten. Dat interesseert ze niet of je je lelijk voelt, ze behandelen je als een nummer. Alleen, als je verslaafd bent, dan vinden ze dat interessant, dan hebben ze ineens alle begrip. Ik bedoel maar, uh, David, als jouw moeder nou over een weekje klaar is... Hè, voor jongen duurt het toch niet meer dan een weekje, dat weet je toch? Als ze nou over een weekje thuis is, dan drinkt ze niet meer misschien, hm? Ja, de wet op de ring is toch een zegen. Ja, maar jeugd, ze komt niet terug. Is het is niet nou juist. Mag je niet? Davids moeder is, is toch al twee ringen op, ga niet mee, dus... O, oh, oh ja, dat was ik even vergeten. Niet dringen. Mijne bijt, hoor. Ik drink toch niet zo. Heb je zo'n haast om bij me weg te komen? Hé, hey, David. ik jij bent ben. Je met ben. Ik zal hem op de Rotter. Ik, rotte. ik zei dat ik hem krijgen zou. Zijn koepel is de andere kant op. Zwaam zijn bek kapot. Maar Mohammed moet altijd in het pesten, dat weet je toch? Gooi hem voor zijn pony, ik wil een distel vereten. Hij is sterker dan jij. Hé, hey, je hoeft je pony niet te slaan. God, Al, ik... Help mij gedaan. Is het zwaard dat zwaard van mijn vader had? Ben je zo eng? Mijn vader heeft echt samuraiswaard. Geef me even een hand. Die daar zo dik, ik, ik kom er niet op. Het zwaard is nog van de aarde. Voor je tolse ridders. Dronken, dronken, altijd dronken. De gaat gauw naar binnen, die trut. Rijbel rijd wel met je mee. Ik kan niet harder rijden. Lisa krijgt een klein paardje. Ja, Veulen. Volgende week. Ik ben zo benieuwd of het zwart zal zijn. Dat mannetje was zwart. De hengs. mannetje heeft een hengs. Ja. Het is net of het gras bukt als de wind er overheen gaat. Hm. Groenig gaat die medes dus het gras. Het is niet van gras gemaakt, zeggen ze, dus maar toch ruikt het een gras. Als van gras gemaakt was, dan kon je het niet drinken. Maar ja, wat maakt dat nou uit als het toch vergif is? Wanneer ruikt kun je onze koepel zien? Is u even zitten? Lisa moet rusten. Ja. Kom. Maar. Je zei zitten, nou blijf je staan. Ik bekijk mijn schaduwen. Het zijn er zes. van de dipsels ja, zijn de kunstzonen. Dat is het belangrijkste element bij ons. hoe gaan niet mee. Dus Ik even... ben niet hier. Nee. Ik bedoel alleen, jij zit hè, en die die ponies zijn zo dik. Jullie maken alleen maar vette vlekken. Maar want mijn schaduwen, die lijken net zes spaken van een wiel. Alleen kan je dat wiel nooit draaien. Nee, we zouden al onze zonnen moeten rondvliegen. Zou je ook mooi tureleurs worden? Vind die kunstzon al gevaarlijk genoeg? Het is allemaal vuur wat er boven je hoofd hangt. Gek hè, als je maar één zon hebt. Zoals op waarde bedoel je? Ja, en op Mars. daar heb je ook één zon. Dus euh, ook één schade. Dat is vervelend. Mijn vader die vond het nooit erg als hij naar school liep in Tokio. Je let alleen op het verkeer, zegt hij. Het was vervelend en gevaarlijk. Mijn moeder ging in autobus. Mijn moeder heeft nooit auto's meegemaakt of verkeer. Wat is die jong? Dit is de vierde ring, ze is pas tachtig. Honderd? Nee, vier ringen. Elke keer twintig jaar voor je verjongd wordt. Vier keer twintig is tachtig? Oh nee. nee. Je hoort de twintig jaar kindertijd op op te hè? mijn moeder werd in 2077 geboren. Ze heeft helemaal niet veel kinderen gehad in die honderd jaar. En uh, op gaan die dat is alleen mij, maar... Mijn moeder is 197. Ze werd in uh, 1980 geboren. Hmm. Bij de autobus van mijn moeder, hè, daar spooten rook achteruit. Zulke stralen, blauw, En soms zwart. Hoe zou het ruiken? Zo'n rook uit de autobus. Je kan ruik niet vertellen. Misschien als een pony die ineens een stuk winter laat. Of als die juf. <laughs> iets. Mijn moeder laat nooit winden. Maar ze eet ontzettend veel. Ja, dan komt nu de baby. Ze moet voor twee eten, anders komt er geen melk. Heeft ze zelf gezegd. Nou, toen ze geen baby had, had ze ook als een gek. Toen was ze in verwachting. Ja, jouw moeder is altijd in verwachting. Nou, en? Nou, mijn moeder niet. Maar misschien is ze nou bleef, hè. Dat is het dan. Nou, ik weet niet. Zou het ook niet voor kleine dieren. Toen ik eens een keer vroeg of ik misschien een jong poesje mocht hebben. Nu zei ze hey, ook. Een jong poesje, David? Oh, wat wil je nou? Voor poesjes moet je zorgen. Poesjes raak je niet kwijt. Dan dus zit je al je hele leven. Oh, het leven duurt zo ontzettend lang. Het, het houdt nooit op. Het stopt gewoon niet meer. Poesjes stoppen ook. Poesjes krijgen weer poesjes. Steeds weer. Poesjes gaan wel door, maar dan zijn er weer volgende. Volgende. En ze gooien alles. Oh, echt alles. Alleen stuk, stuk. Ja. Stuk. Gooi ze alles. Ik spring zo maar tussen mijn flessen. Gooi ze stuk. Dat is zonde. Daar wij het niet voor je flessen. Glazen gooi ze ook stuk als ik val, val wel de staart. Vind jij niet erg, hè? Nee, vind jij niet erg, hè? Je bent mijn eigen, lieve jongen. O, dan vallen ik in de gebroken glas. En alle poesjes lopen door de scherven. Hoe weet ik dan of ze echt zijn of, of, of niet echt zijn? Dat is gevaarlijk, David. Als je niet kunt zien wat echt of onecht boezen. Als het krioelt over de grond. Als je, als je benauwd wordt van de kattenhaar. Als de kattenhaar jeuken in je neus. En je weet tenslotte niet of het, of het echt... David. Sta daar niet zo. Hm? Kom bij me zitten op de bank. ja. Ja, ja, hier. Zo. Dicht tegen me aan. Ruikt de groene gaan niet mee, zus. Huikt het niet naar gas? Hoog, oh, geheimzinnig gas. Je bent dronken. Niemand mag het weten. Iedereen weet het. Alleen als ik dronken ben, kan ik je verhalen vertellen... Of het wilde mannengras, weet je nog? De groen beschilderde de mannen met hun rode ogen. Hoe zal slangen op hun buik aanslopen. Ik, ik zei wat tegen je. Wat denk je aan? Aan een verhaal dat mijn moeder vertelt. Vertelde ze je nog steeds verhaaltjes? Want mijn moeder leest alleen de kleintjes voor uit een boek. Mijn moeder leest alleen uit de hoofd voor. Verzoen ze het zelf? Oh, dat goed, dat wist ik niet. Is het niet mag, hè? Vertelt ze altijd een stuk verder. Maar het valt nog niet af. Nee. Hey. Zou ze niet mogen blijven om het af te vertellen? Nee, hè? Je bedoelt, geen reden genoeg, hè? Onaf verhaal. Ik zei wat over onze koepel. Ik vind dat wij met z'n allen een goede koepel wonen. Ik vind een groene koepel toch mooier dan een gouden. Maar blauw vind ik helemaal niks. Gek Mensen vroeger in aparte huizen zaten. Ja. Er zijn nog een paar aparte huizen. Met gezinnen. Of met iemand alleen. Ik zou nooit alleen willen wonen. Nee. En ook niet in een gezin. Geef mij dan maar een kop op. Als in een gezin een moeder of een vader weggaat... Dan komt er niemand voor in de plaats. Mijn moeder... Mijn moeder... Als je wil... Mag je wel op onze jonge handjes passen, zei mijn moeder. In onze koepel heb je meer moeders. Jij kunt gewoon kiezen. Nee. Je kunt naar zoveel moeders gaan. Nee. Mijn moeder zei dat ze aardig van. Nee, jou, jou, jou, jouw moeder is vet. Jouw moeder is wel vetter dan Lisa die te vuilen krijgt. Ik, ik moet jouw vette moeder niet. En jullie rothondjes niet. Er komen. Er komen steeds meer hondjes. En iedereen beesten zijn nek erover. M mijn moeder kan wel over Ze vallen over die rothondjes van jullie. Jouw ja, ja, moeder. Jouw jou stinkende vetsakmoeder. Jouw stinkende vetsakmoeder. Jouw moeder. Jouw moeder wil ik nooit. David. David. Als u mee? Uw, Geen zin de melkjes wacht. aan, Ik kan er niet bij. Oh, Was u mee? Ah, ah, ik stuur jou toch ook niet in je gezicht. Het is een nou, Robert, doe jij het kleintje even, ik ben nou met de baby bezig. <grijft> wat is er met jou, manja? Je bent zo stil. Met nou, ik heb een eens in mijn dag. dat dan maakt het weer goed. Ja. Weet je wat hij gezegd dus even? Wacht even. Voorzichtig met de poes als u mee. Je weet dat ja, het het een het is toch dat ze jonkies rijden. Zorg dan dat de deur dicht is. Zal ik het zeggen wat David zei? Ik wil het niet weten. Rudy is het niet goed. En David heeft het moeilijk. Nou, dat vind ik gewoon dat het helemaal niks uitmaakt, papa. Uh, wat zeg je, David? Even dat ding van mijn hoofd halen. Het is schakelaars hier. Zeg, druk jij die knoppen in, die rode? Ja, en zet dat schoteltje weer recht, dat is heel erg belangrijk. Luister je nou? Ja, ja, ik, ik was alleen aan het werk. Ik vind dat het geen verschil maakt als iemand weg moet naar twee ringen. Waarmee? Dan we doodgaan. Ja, ik begrijp dat je mama's vertrek erg moeilijk vindt, David. Ja, of iemand met doodgaat of voor eeuwig weggaat, je ziet hem toch niet terug. Zou de doodgaan dan net zo goed niet kunnen afschaffen, het maakt toch niet uit. Niet voor de mensen die achterblijven, dat is zo. Maar het is belangrijker dat je kiezen kan. Vroeger had je geen keus dan stierf je. Nou, dan moet je ook kunnen kiezen om te blijven, anders is het nog niet eerlijk. Nee, David, daarvoor hebben ze de derde wet gemaakt. Een rot wet. Het is een goede wet, de wet tot verplaatsing. Hij zorgt ervoor dat mensen niet altijd op dezelfde plek blijven zitten. Daardoor kunnen ook niet eeuwig dezelfde mensen de baas zijn. Stel je voor dat er nooit iets zal veranderen. Nu worden de mensen geprest tot blijvende verandering. De baas, wat is nou een baas? Dat is een president of een fabrieksdirecteur, dat hinderd ook niet. Het is er als een moeder weggaat... Niemand is onmisbaar. Alleen leven is onvervangbaar. Een mens mag je nooit vernietigen of beschadigen. Je kunt hem nooit terugkrijgen. En, en als mama zich nou verbouwd heeft? Dat zou ze misschien doen, ja. Als ze dat zou willen, is het toegestaan bij de Tweede Wet. Dan ik ze niet meer. Uh, ja. De gewoonte om naar Groene Ganymedes te grijpen... is dan verwijderd of teruggereguleerd... of anderszins gecompenseerd... Maar of ze niet opnieuw zal gaan drinken hangt ook sterk van de omstandigheden af. Als ze wil weten of het werkt, dan moet ze het bij ons weer proberen. Wij zijn dezelfde omstandigheden, toch? En als ze dan niks meer drinkt, dan, dan weet ze pas of het gelukt is, het is verbouwen. Als ze dat nou uitlegt, hè? He? Heel goed uitlegt bedoel ik. Nou, zo goed als ze verhalen vertelt, dan, dan laten ze er vast wel blijven. David. Nee, hè? David, ze komt niet. Ze is een nieuw leven begonnen. Dan moet je niet meteen je ouder gaan opzoeken. Nee. Ze kon toch wel gedag zeggen. David, we dachten. Jullie ja, wilde gedag zeggen? Jullie hebben me beloofd dat ik een gedag mocht zeggen. Maar we dachten dat het misschien beter nee, was. Jullie hebben het beloofd! Je hebt het beloofd! Het is beter om je haar te herinneren zoals ze hier was. Voor jong ziet iemand er toch anders uit? Ik wilde graag terugzien? Je hebt gezegd dat het mocht! Terugzien wordt algemeen het mocht, afgeraden. Het mocht, het mocht! Het mocht! Ja, ja, ja, ja. Het, het kan worden toegezonden. Nou, ik, ik zal erover ophellen. We hebben het beloofd, het is waar. Ik, ik zal haar ook zeggen dat we het beloofd hebben. Het is een laatste verplichting, dat moet ze begrijpen. Ik, ik zal heus opbellen, ik beloof het. Ik, ik bel de ringinrichting en ik leg het wel uit. Mama? Nee. Alleen oh, zoeken oh. we Koeri samen. Uw contact uit Utrecht is daar. Uw contact aarde Utrecht is daar. Ja, David, ik heb dit ik gesprek aangevraagd voor het werk waarmee ik bezig ben. Even sterker die ik heb ontworpen. Het is de parapsychologische Utrecht bibliotheek van de Universiteit van Utrecht. Ja, hallo. Ik ben klaar voor het gesprek. Ik kan het dieptevisiescherm wat scherper? Moment, daar heb ik nog weg. Wat is Utrecht nou? Wat is Utrecht nou? Mama gaat toch niet in Utrecht? maar Mama gaat toch naar Pluto's? is toch nog niet weg? Nee, nee, David, dit gesprek had ik al aangevraagd. Ik zal straks opbellen naar de ringinrichting. Controleert u de kleuren even? Uh, ja. Wat zie ik nou? Goeie god, zijn gabbe oorkwasten mode op aarde. Wat zegt u, abonnee? Is, is dit bedoeld als een aanwijzing voor de computer? Uh, nee, nee, gaat u verder met de realisatie. Het is toch de Universiteit van Utrecht? Wat is Utrecht dan? Er is toch geen planeet die Utrecht heet? Papa zit het asteroïde op, op een van de maandjes van Mars? Ik vergeet de namen steeds wel planeet kunnen en iedereen vindt de namen van Saturnus moeilijker. Nee, Utrecht is een stad op aarde. Maar dan gaat toch niet naar de aarde? Nee, ze gaat naar Pluto. Ik wil helemaal niet. De Pluto gaat. Ik wil dat ze hier blijft. Aarde Utrecht. Aarde Utrecht. Uw aanvragen, Ganimedas Prasino-koepel. Uw aanvragen, Ganimedas Prasino-koepel. David, je moet nu weggaan. Ik moet werken. Dit is een heel belangrijk gesprek. Aarde Utrecht. Aarde Utrecht. Klaar voor realisatie? En doe de deur dicht. Ga Ganimedas Prasino-koepel. Spreekt u maar. Ik herhaal. ga Ganimedas Prasino-koepel. Spreekt u maar. Altijd moet je werken. Tegen mama zeg je het ook eeuwig. Moeten wij naar de kamer. Ik heb niks te doen. Ik heb niks om te spelen. Het is een trotspeelgoed. Met mama kun je lachen. Hij zou haar zomaar laten gaan. Hij zou het niet eens laten terugkomen. Pas toen ik hem op het idee bracht. Dat deed niks. Het is een rotstoel. Is een rottafel. Een een rotkast. Alles is rot hier. Het speelgoed is alleen maar trotspeelgoed. Jij geeft alleen maar stingspeelgoed met je stomme telefoongesprek dus je stomme Utrecht. Met het zwaard mag je ook nooit spelen. Wat heb je nou een samurai zwaard als het alleen maar naast de deur hangt? Het zwaard is toch niet om naar te kijken. Ik <lacht> kon het wel gebruiken. Als ik met mijn moeder op reis. Een grote karavaan aan waren we dan. En we reisten door het gras met allemaal ponies en wagens. Ja? We trokken we door een gevaarlijk gebied. Ik zat nachts mama met het samurai zwaard in de hand. David, David. Nou, nou, even door het wilde mannen. Ja? ja. Het is een gevaarlijk gebied mama. Ja, ja, ja, ze zijn, ze zijn groen beschilderd. Ze hebben, ze rode ogen oh, en ze zwartje met zwart. Kijk daar eens, David. Zeg tegen me maar aan. Dan, dan, dan van het niet. Ik moet wat armen vrij hebben, mama. Ik moet de koppen kunnen afslaan. Oh David! Oh! Ze hebben groene katten met zonnebloem. Ik ben met jou dus een aanvalskreet. Maar ik sloeg ze allemaal neer. Ik sloeg ze allemaal tegelijk neer. Soms sloeg ik dan twee handen tegelijk door de lucht. Ah daar! En, en, Oh, oh, daar wil je mij toch midden steken? Met een speer door oh, het En dan ligt hij door midden. Pak aan! Oh, oh, oh daar ben oh, ik! Als ze van achteraan vallen, mama, dan moet je ze maar een fles op mama. Wat moet jij hier? Ik was aan het spelen. Mag je me in het spelen? Of bel als ik mijn moeder verdedig. Ik zou het nog ophangen. Ja. Ik oh, goed dat je vader het ziet. Hij is aan het opbellen. Mijn moeder zei dat ik het goed moet maken. Die babyfury, die jankt weer zo. Ja. Houdt ook nou op, hè? Jij vraagt Loris niet, hoor. Als jouw moeder niet geklaagd had, dat ze er niet tegenkomt. Mijn lach naar de zaakkamer. Waarom heeft mijn moeder ligt je ergens anders voorzien. Ja, naast de werkplaats van mijn vader. En die heeft een heel belangrijk telefoongesprek op het ogenblik. Met die ringenrichting. Over mijn moeder. als die gestoord wordt, het gehuil. Hij heeft zelf een mond, als hij wil, kan hij wat zeggen. Nou, jij bent net een jufstras, denk je ook toch zo? Jij bent net zo'n terug als Moladde. Hoe oh ja? Kom je om het goed te maken? Mijn moeder vond dat ik het goed moest maken voor mij niet. Nou, dan niet. Ik maak geen illusie. Nee, jij, jij bent het liefde weer. Als jij dat wil, kunnen we wel samen naar school rijden. <laughs> nou, ook goed, ga nee, ik leeg. Nee, ik doe het wel. Ik heb toch geen zin om hard te rijden. Hé, zeg maar. Hé, zeg maar. Ga zitten maar, juf. Zeg, juf, krijgen we film. Waar zit we film dan? Hé, juf, ik wil niet op de tidies. Die vindt altijd maar. gaan zitten, zo groot is hij niet. Oh, ja, die brie, die brie, die zin zin. Ik wacht tot het stil is. Vanmiddag krijgen jullie geen geschiedenisles. Vanmiddag krijgen jullie een film. -tam. Een geschiedenisfilm. Ik heb deze film gekozen naar aanleiding van iets waar we het vanmorgen over hadden. Dat weten jullie nog wel. De wet op de ring. Oh, ja. Yeah. Tegenwoordig vinden we het allemaal vanzelfsprekend dat we weer jong kunnen worden als we dat willen. Ja, ik, ik moet naar de wc. Ja, ga dan, maar, Manja. Ja. Ja, juf, u er ook ja, ik heb het gezien. Maar het is niet zo vanzelfsprekend dat we allemaal gebruik mogen maken van de biologische revolutie. Daar is heel lang over gepraat. En de laatste vergadering, waarin alle afgevaardigden van de oude aarde bij elkaar kwamen werd in tekening gehouden nu 160 jaar geleden, in 2017. Oh, ja, dan, je je eh, kijk jij maar goed naar de film, Mohammed, dan ben je misschien wel blij... dat jouw moeder de kans weer krijgt weer jong te worden... en vind je het misschien minder erg dat ze weg gaat. Nee, nee, nee mijn moeder blij. Nee, je, was het niet. Manja, dacht ik jij naar de wc was. Het, het was Davids moeder. Oh, oh, dat was ik even... Let op wat mijn je. Wat was er dan met jou, Mohammed? Oh ja, jouw vader wilde verbouwd worden omdat hij te veel droog. Nee. Waarom nee. oh, het vader? Mag helemaal mag geen alcohol? Ben je nou nog niet op de wijkse? Ja, Davids moeder is altijd dit is juf. Davids moeder. Ik begrijp niet wat je die woorden vandaan heeft. Kom op, kom maar op, kom op. Pak op, je zoon niet. Krijgen. Ja, ja, ja, stil daar, hè, jullie. Alsjeblieft. De cassette zit erin. Van het IOP, de Interplanetaire Onderwijsprogramma-dienst. Ja, deze indrukwekkende ruimte is de vergaderzaal waar de vaak heftige discussies werden gevoerd. Zoals jullie zien, hebben alle afgevaardigde bordjes voor zich. Met ik trap je maar, het stoel, niet stupe de mensen zelf, zoals jullie misschien zouden denken. Het waren de namen van de landen. Want de aarde was in die tijd nog verdeeld in kleinere stukjes, zogenaamde zelfstandige stappen. De onoverzichtelijke familieverhoudingen die kunnen ontstaan meneer de voorzitter. Dit was een tegenstemmer jongen. zijn onder andere reden voor ons minderheidsfractie van de Nederlandse delegatie om niet alleen tegen de invoering van het ringprincipe te stemmen, maar zelfs te pleiten voor een algeheel verbod. Een overgrootmoeder, meneer de voorzitter, zou wel met haar eigen achterkleinzoon kunnen trouwen. Ik geef het woord aan de heer Oei, de voorzitter van de Internationale Biologische Commissie. Moet je niet te slapen, Meneer Oei, wat is uw antwoord? Ik weet niet, meneer de voorzitter, of iedereen zo graag zijn overgrootmoeder zou trouwen, maar... Laten we nu eens de vriendin van de overgrootmoeder. Meneer de voorzitter, ik wil graag een voorbeeld geven, meneer Oei. Ja, nee. ja, toegestaan. Ah, wie een drukje groene geneesmiddel is. Bij yes. ons in Nederland, ik zou het voorstellen, meneer Oei, dat uw ringprincipe al even was ingevoerd, dan zou het kunnen gebeuren dat onze koningin Beatrix, indien zij niet verhuurd was, zou kunnen trouwen met Willem van ze dus ja, ja. krijgt toch altijd zwakjes van je dranken moeder. hè? In welke tijd leefde die Willem van Oranje? Ik uh, ja, zal die drank dan missen als ze weg moet, hè? En uw huidige koningin leeft nu, 2016. Wel, dat is een afstand van vier Dat Dan is inderdaad de familierelatie zo ver af dat ik mij geen enkel bezwaar tegen een gelukkig huwelijk kan voorstellen. Ik geloof ook dat dat het probleem is. Vergeet de complicaties en zaken naar hm. hey, uw Het woord is aan de heer Oei. De... is Mohammed de... op mijn plaats gezet. Dus ik moet opletten. Oh, Ja, nou hij moet er af. Ja, dat dus was ik één keer gegeten. Mohammed? Nee, Mohammed? Nee, nee, Mohammed? Nee, nee, wil... Mohammed? Ga daar ja. Ik wil niet. Ja, niet. Ja, ga erachter. Goed, Ik wil toch niet dat ik het kind van een dronken tor zit. Hou op, je doet, kijk je, je, kijk je, kijk je, kijk je, je, kijk je, kijk je, kijk je, kijk je, je, aan. Mijn vader is altijd klaar! Ja. En mijn moeder gaat ook we gaan niet mee. Dus ik zeg, ik zeg ik mijn, moeder. Is het mijn moeder! gaat we gaan niet medisch. moeder gaat thuis, moeder gaat niet Je moeder gaat oh, no. ja, ja, niet, niet Je moeder Dit is mijn ruimteschip David. Waarmee ik naar Pluto vlieg. Klein, hè? Nou, waarom zeg je niets, David? Je wilde me nog eens zien en nou zeg je niks tegen me. Je ziet er zo gek uit. Nou, dat is ook niet erg aardig. De neus is wit, dun en is altijd dikker. En rood, een beetje bukkelig. Dat kwam door de groene Ganymedes. Maar daar is ze echt vanaf, is het niet? Ik ben juist blij dat mijn rimpels weg zijn. Ik vond die zakjes onder je ogen juist zo leuk. Ben zo gek mee als je vertelde? Dat kan nou niet meer. Het is leuk geweest. Het is leuk geweest. Dat zijn officiële woorden uit het boekje. Jullie zeggen alleen wat je hoort te zeggen. We hebben alles al tegen elkaar gezegd. Te veel. Moet jij nou tussen de kunstzonnen doorvliegen? Er vliegen duizenden schepen per dag tussendoor. wat ja, blijft gevaarlijk. Ze werken op kernfusie en ze worden door schilder bij elkaar gehouden. Als nou, zo'n schild breed, dan ontploft die kunstzon. En wanneer zoiets gebeurt als jij er langs vliegt... Bel ze nu op, dan kan het nog. Dan zeg je dat je het veel te gevaarlijk vindt. Ze kunnen je toch niet dwingen om door het vuur te gaan. Als je die onwezenlijke voorstelling van zaken op school hebt geleerd, wordt het toch eens tijd om met de juffrouw te maken. Hou oh, jij er buiten, in godsnaam. Zeg, zeg David. Pak eens een plukje gras. Ja? Nou, nou goed knijpen. je? Telkens als je dat opsnuift. Hm? Zoals ze was, als ze vertelde. Je hebt het verhaal nog niet overgemaakt. Je moet het nou verder zelf verzinnen. Leer maar soms in je fantasie te leven. Dat helpt. Eén vraag. Heb je je verbouwd? Het gaat jou nou niet meer aan, is het wel? David. Ik ga. Ik moet nu instappen. Mama. Kijk me nog eens een keer aan. Nee. Ah, jij ruikt liever aan het graf. Dag David. Ik zeg... Dag David. Ze is weg. We moeten terug naar de koepel. Dit was het eerste deel van Paniek op Ganymedes, een huurspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Fecia Rone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Weinands. Aileen door Corrie van der Linde. Manja was Gerry Mantel. Mohamed, Donald de Marcas. Davids moeder werd gespeeld door Elisabeth Sluis, De schoorievrouw door Willy Brill. En afgevaardigde was Huiborizant, Oei, Hans Kersenbaar, de voorzitter Frans Somers, en telefoniste Irene Poerter. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernhard van Beurde. Technische realisatie: Jan Bosboom, Beer Gertenbach, Willem Schijgrond en Max Westra. Regie: Ad Leupler.